Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil minder fraude en kosten de samenleving elk jaar miljoenen euro's, zeggen de ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis. Het komt voor dat patiënten frauderen om er financieel beter van te worden, maar ook komt het geregeld voor dat mensen per ongeluk een fout maken, bijvoorbeeld doordat ze niet goed opletten of doordat regels onduidelijk zijn. In de afgelopen jaren zijn twee militairen ernstig gewond geraakt door ongelukken bij Defensie. Dat blijkt uit stukken van de inspectie die de Telegraaf heeft opgevraagd. Het ging mis toen een militair zijn wapen schoonmaakte en een kogel per ongeluk zijn collega raakte. Bij een ander incident raakte een militair gewond toen hij een granaat ombouwde tot oefengranaat. De inspectie legde Defensie twee keer een boete op. De betogers die vorig jaar bij de Sinterklaasintocht intocht de snelweg bij Joure blokkeerden, moeten voor de rechter komen. De 34 verdachten hebben volgens het Openbaar Ministerie het verkeer in gevaar gebracht. De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Dokkum. Anti-Zwarte Piet-betogers waren per bus naar de intocht onderweg om daar te demonstreren. Tegenstanders van die betoging gingen op de snelweg staan om de betogers tegen te houden. De Britse regering wil plastic rietjes en wattenstaafjes gaan verbieden. Die komen vaak in zee terecht en vormen met ander afval een groot deel van de plastic soep in zeeën en oceanen. Elk jaar gooien de Britten zo'n 8,5 miljard plastic rietjes weg. Premier May noemt plastic afval een van de grootste milieuproblemen in de wereld. Vandaag is in Londen de tweejaarlijkse bijeenkomst van de ruim 50 gemene bestlanden. May hoopt dat die de plastic rietjes en wattenstaafjes ook gaan verbieden. Het weer, zonnig, het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 op andere plaatsen. Aan de kust en bij het IJsselmeer is kans op een frisse wind vanaf het water. Ook morgen en tijdens het weekeinde vrij zonnig en droog, maar wel minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. When a man loves a woman, zong Percy Sledge. Volgens Leo Blokhuis is Percy Sledge in 2015 overleden. Dus als iemand nog een goede Leo Blokhuis zoekt, ik ben beschikbaar. Volgens Leo Blokhuis beschrijft When a Man Loves a Woman de ramp die je overkomt wanneer de liefde je overvalt. De liefde grijpt je bij je kladden of je wilt of niet en schakelt je vrijheid van meningsuiting helemaal uit. Zo werd het nog heel goed toen de liefde mij voor het eerst te pakken had. Ik was hopeloos verliefd op een meisje bij ons uit de klas. Ik vond dat meisje zo mooi dat ik haar niet durfde aan te kijken. Dus ik weet niet eens zeker of ze wel mooi was. <lacht> Dat doet de liefde. Ze laat zich niet temmen en ze laat ze niet vangen. Toch zit het in de mens dat wel te proberen. Zo eindigt bijna elke romantische film en elk romantisch sprookje als het enigszins kan met een huwelijk. Ik persoonlijk hou meer van een happy end. <lacht> Maar de romantiek wil dat huwelijk. De romantiek vindt toch het mooiste dat je met z'n tweeën naar een vertegenwoordiger van de wet stapt... en samen met hem in een officieel document dat aan alle juridische eisen voldoet... laat vastleggen dat je vrijelijk en exclusief over elkaar kunt beschikken... en waarin je aangeeft hoe je denkt het geld en de goederen onderling te verdelen. Dus in feite is het niet zo romantisch als notarieel recht. Ook ik zelf heb geprobeerd de liefde te vangen in een huwelijk, want wees eerlijk... Waar is een man zonder vrouw? Een gelukkig hoopje mens. <lacht> dus ook ik heb het een en ander notarieel laten vastleggen. Dat is ook publiekelijk bekend. Maar ja, de liefde is nader dan de rockstrand, Dokter de Dus die liefde trekt zich niets van die romantiek aan. Zo gebeurt het wel eens dat na afloop van een optreden een dame naar me toe komt... die laat merken dat ze iets uh, fysieks met me wil. Ik reageer dan altijd met... Uh, Goh, waarom dat dan? En dan is haar reactie meestal iets in de geest van... Ja, omdat ik je lekker vind. En dan denk ik, ja hallo zeg, omdat ik je lekker vind. Gaat het dan altijd alleen maar om de seks? Ik heb toch verdorie ook geld. Ja, daar ben ik daar denk ik toch net iets te veel romantisch voor, denk ik. En met mijn vele andere mensen, maar ook in 2015 zijn er al vele huwelijken voltrokken. Doodvondersen en huwelijken worden voltrokken. <lacht> en ik wens u daarbij alle geluk van de wereld. Mocht u in 2015 in de huwelijksbootje zijn snapt alle geluk van de wereld. Maar overwaardeer het huwelijk niet. He? Uiteindelijk is het huwelijk ook niet meer dan één groot, ingewikkeld bedacht spel... ...bedoeld om de geslachtsdelen een beetje christelijk onder elkaar te verdelen. <lacht> maar laten we eerlijk zijn, voor veel mensen is een huwelijk nog helemaal niet zo verkeerd. Sommigen hebben nu eenmaal begeleid worden nodig. Wat leuk, inleidende herkenningsapplausjes. Nou, ik zelf net zo hoor. Zo was ik eh, bijvoorbeeld in 2015 op de kappa 25 jaar zeer gelukkig getrouwd. Een gelukkig huwelijk noemt men in de psychologie het Stockholm-syndroom. Men vroeg mijn vrouw en mij op ons 25-jarige huwelijksfeest voortdurend: Wat is nu het geheim van jullie huwelijk? Dat het geheim van een goed huwelijk, dames en heren, is: Als er iets is, onmiddellijk uitpraten. Want hoe gaat het in de relatie? Op zekere dag zegt de vrouw tegen de man: <tacht> Je houdt niet meer van me. En dan zegt de man: Oh, je wel hoor. En dan zegt de vrouw: Oh, mooi. Als je maar gelijk uitpraat, is er niks aan. En mocht je bij de uitpraat erachter komen dat je wel heel erg verschilt van elkaar, wanhoop dan niet. Ze zeggen wel eens twee geslachten op één kussen, daar is de duivel tussen, maar dat is onzin. Mijn vrouw bijvoorbeeld zit volstrekt anders in elkaar dan ik, maar dat geeft niks. Het levert wanhopige gesprekken op en fantastische seks. We liggen de hele nacht misverstandig laten kiezen. Ja, mijn vrouw is geweldig, mijn vrouw is geweldig. Ik weet het niet meer zo goed. Had ik u al eens verteld dat mijn vrouw een keer een briefje voor mij had klaargelegd met... Wil jij vandaag uit jezelf het gras gaan maaien? <lacht> ja, dat is een hele donder hoor. Dat is... Nee, dat voorzichtig aftasten van die andere seks is juist een fantastisch boeiend spel. Ik kwam een keer mijn oude Twentse collega Harmoed Riesen tegen. En ik denk wel dat u het verstaat. Ik kwam er tegen en zei, Mooie Harm, hoe heet ze met? O, zeggen heel best. Ik heb een nieuwe vriendin. Ik zei, ah, kijk eens aan, waar is de vriendin? Nou, zeg Harm, hij rookt niet, hij drinkt niet. En vernoemd gok eens kijken, maar er nog meer niet dat. Nee, vrouwen zijn geweldig. Mijn vrouw voorop. Nee, als ze aan mijn vrouw komen, komen ze aan mij. En dan hebben ze een heel kwaai tegenover zich. We waren van de zomer uitgenodigd voor een première van een of andere musical. Dus wij mooi opgeturt naar Amsterdam. Komen bij, de, bij die kassa aan. Ligt er verdorie maar weer één kaartje klaar, hè? Oh, dat kan ik zo kwaad worden. Ik zeg, waarom ligt er nou maar weer één kaartje klaar? Nou ja, zei de kassière, omdat u heeft aangegeven... ik kom met één persoon. Ik zei, ja, mijn vrouw. Ja, maar had u moeten aangeven dat ik kom met twee personen Ik zeg, waar moet ik met drie kaartjes? Me nothing but the gun and he sang bye bye bye, he sang by with his face as grim as stone It wants nothing but a horse Smoked his head and swung his rope and he sang by bye bye he sang by Er is alweer een nieuwe plaats. Sean uh, Connery. Zeg ik daar? Sean Christopher, moet ik zeggen. Sean Christopher, zo heet de man. Even goed zeggen. En het... Ja, die van Connery doet andere dingen. Ja. Ja. Sean Connery, komt daar ja. nou weer bij. <laughs> ik heb geen idee. <laughs> Sean Christopher was dit. En het nummer dat heet uh, Cherokee. Dat ook dan nog. Goed, het is nog steeds lekker weer. En uh, ja, sporten is natuurlijk prachtig. Uh, vooral als je dat buiten kunt doen. En uh... uit de startblokken een vooruitblik op Zandvoort Lunch Sport. Ja, en dat is morgen van 12 tot 2 op vrijdag Zandvoort Lunch Sport. En we hebben natuurlijk de presentator de Master of Sports weer aan de telefoon. Die trots is omdat Zandvoort kampioen geworden is. En uh, wat is meer zei. Dag Ennie, goedemiddag. Dag uh, Ennie. Nou, we, we hebben gelukkig een technicus gevonden. Ruud Janssen, ik geen zenuw. Oh, nou, kon je geen betere krijgen. <laughs> nou, wij, wij zijn misschien wel blij met die man. Oh. Is hij ook blij? <laughs> ik dacht trouwens dat ik mooi heb <laughs> Brit wortel in de uitzending had, maar dat is een week later. Oh, je hebt hem weer, weer lekker zitten maken. Ik denk gewoon van, Als ik zeg dat een mooie vrouw komt, dan komt hij wel. Dat heet, dat heet dat iemand een worst van. voorhouden, houden. Ja. Ja. Moet je gewoon volgende week ook doen. Wat Brit is hartstikke leuk. De wereldkampioen en er is bijna niet over geschreven. Ik vind het gewoon wel schandalig. Een echte wereldkampioen uit Nederland. Kom op nou jongens. We in welke sport dan? IJshockey. ijshockey. Oh, ijshockey. Ja. ja. Okay. Morgen hebben we uitgebreid uh, Ted Sonier. Aan de telefoon. Want die, uh, ja, iedereen werkt zich erop met een mooie nieuw, Dat van natuurlijk Heel moeilijk om mensen te krijgen. Ik heb uh, bij van nieuw te zijn op Dus dat wordt wat moeilijk, maar we gaan in ieder geval uitgebreid met Ted praten over niet alleen het kampioenschap, want dat hebben we natuurlijk nog al gehad. Maar over zijn verwachtingen voor volgend jaar. Want uh, de kans dat hij doorstelt naar deze, is natuurlijk heel veel aanwezig, maar die is wel ja. selectie. Dat is lekker. Ja. En ja, je gaat het ja. natuurlijk nog over Anna van der Brecht hebben. Ja, wat een kanje, hè? Ja. Oh, die meid is echt buitengewoon Dat is niet normaal. Ja, is ze beter dan, dan. hoe heet ze ook weer? Uh, Goh, ik ben even de naam kwijt. Nou He. ja, in de bergen wel. Op de ja, ja. heuvels zoals de. Oei! Heuvel. Dan, ja, dan uh, moet je wel wat kunnen, hoor. Ja, ja. Omdraad die, die overwinning van Anna Prachtig op, op, op, op, uh, op, op, op de Spanjaard, want die heeft hem vier keer uitgezakt op de ja. En nu uh, werd hij slechts tegen. En de Nederlanders zaten er aardig voor in. Goed. 10, 12, 10, 10, 10, 10, 10. Dus het open dus, perspectieven ja. voor de Giro en voor de Tour? Nou, voornamelijk voor Luik was het de komende drie keer. Oh! Dat is natuurlijk een prachtige klassieker. Ja. En daarin zijn de Nederlanders heel veel uh, de te veel succesvol geweest. Ik zou me niet zo baat hebben dat daarin in het moment dat maar, uh, als we hier zijn. Nou, dat wordt heel mooi. De, de ja. verbinding is niet al te, al te goed. Je bent niet helemaal goed verstaanbaar, maar uh, we gaan het morgen allemaal horen, Henny. Wat? Hé? Ben nog? Ik zeg wat vreselijk met zo'n stem dat je die niet hoort. Nee. Ja, nee, de verbinding is een beetje rot. Maar daar kan jij niks aan doen, hoor. Hé, hey, maar we gaan het uh, morgen allemaal beleven tussen 12 en 2. Zand CFM Sport, ofwel Zandvoort Lunch Sport, morgen tussen 12 en 2. Heel ik wel, ik heb een computertje ja. mee. Oké, okay. nou. En luister maar. Vind ik ook. CFM.nl Oké, okay, tot morgen. Ja, tot morgen. Dag Henny. Ja, ciao, jou. Bijna uitzending morgen. Ja. Ja, de, de verbinding is een beetje beroerd. We konden het niet helemaal goed volgen, allemaal. Maar goed, we weten in ieder geval dat er morgen gepraat wordt over sport. En dat is wel belangrijk genoeg, toch?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 Ladies and gentlemen, Jono on the roads. Gelukkig dezelfde weer, kan je de weer goed vinden. He? On my way to heaven. Above and beyond. Yeah, yeah. Hit music, hit music, hit music, hit music. Hit music. Ziggy Marley, rebellion rises. Each other. Love is its weakness. The system we protest, and we are its biggest threat. The wave of consciousness, rebellion rises. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, ja. Er gaat iets leuks gebeuren en misschien kunnen daar Zandvoorters aan meedoen. Voor de familievoorstelling Scrooge zoekt Stadsgouwburg Haarlem... amateur toneelspelers en variétéartiesten om mee te spelen in de nieuwe productie... Het huidige artistieke team zoekt naar enthousiaste kinderen en jongeren... tussen de 8 en 17 jaar die al dan niet ervaring hebben met toneel, musical, muziek en dans. En talenten die kunnen jong leren, goochelen, buikdansen, mooi kunnen zingen... of een zelfverzonnen instrument kunnen bespelen. Die zijn vooral erg welkom. Gezocht wordt ook naar volwassen amateur toneelspelers. Liefst met aanleg voor theater en een goede stem. En daarnaast variaté-acts, circusartiesten en poppenspelers worden gevraagd om te auditeren. Aanmelden voor de audities kan tot uiterlijk 28 mei 2018 voor via de website Scrooge Haarlem. Uh, de auditiedata zijn in de eerste drie weken van uh, juni 2018... En de speelperiode van Scrooge zal zijn tussen 18 december 2018... tot en met 6 januari 2019. Ehm, um, eens even zien. Het landschap Noord-Holland heeft een medewerker op staande voet ontslagen... nadat was gebleken dat de man bijna drie ton aan zijn eigen bedrijf had laten overmaken. De natuurorganisatie heeft aangifte gedaan bij de politie... De medewerker werkte als projectleider bij Landschap Noord-Holland... en vanaf 2013 liet hij stelselmatig kleinere bedragen tot 10.000 euro... aan zijn bedrijf overmaken, zogenaamd voor verrichte werkzaamheden. De man die zelfstandig facturen tot 10 mil mocht accorderen... werd donderdag geconfronteerd met aantijgingen aan zijn adres. En hij bekende dat hij dat geld had weggesluist... waarop hij op staande voet werd ontslagen... Ook zijn er juridische maatregelen genomen... om zoveel mogelijk van de verduisterde gelden terug te krijgen... en is er aangifte gedaan bij de politie. Dan ga ik even zoeken naar... ja, daar is het bericht, want wat een prachtig bericht bereiken ons. Op 20 en 21 mei gaan de remmen los in, op het circuit in Zandvoort. En is er nog meer actie te zien dan verdacht... Op 20 en 21 mei zijn de uh, Jumbo race uh, dagen met uh, Max Verstappen. Die dan hier naartoe komt. Maar er zijn ook andere wereldtoppers aangetrokken. Zodat je die van dichtbij in actie kunt zien. En wie zijn dat? Uh, nou had ik hier de namen, maar echt oh, een piksel. Wel wat erg hè. Je zit er in het nieuws voor te lezen. Oh ja, daar heb ik ze. Dat zijn dus Max Verstappen, Daniel Ricciardo en David Coulthard. Die komen op de bewuste zondag in mei alle drie in actie. En ja, hoe de demo's eruit gaan zien, dat is nog een verrassing. Maar alle drie de coureurs zullen op het Zandvoortse duinencircuit te zien zijn. Dus dat wordt een ongekend F1-spektakel. Oftewel een Formule 1 dan, hè? Ik ga toch nog eventjes uh, het bericht voorlezen... wat vandaag in het Haarlems Dagblad stond over uh, de raadsformatie... Want op papier lijken de overeenkomsten tussen de acht raadsfracties in Anzandvoort groter dan de verschillen. Een eerste opzet van het brede raadsprogramma laat een welhaast eindeloze reeks zien van zaken waar de partijen overeenstemming over lijken te hebben. Informateur Marcel van Dam is momenteel bezig met de acht partijen de onderling gedeelde meningen over Zandvoort op een rijtje te zetten. Het raadsprogramma dat daaruit moet voortkomen... is bedoeld als bestuurlijk kompas voor de komende vier jaar. Mogelijk ziet Politiek Zandvoort hierna zelfs af van een coalitieakkoord... om de bestuurlijke koers voor de komende jaren te bepalen. 9A4'tje stelt het eerste concept raadsprogramma nu. De gemeente is trots op Zandvoort. En het is belangrijk dat Zandvoort zelfstandig blijft... En dat stelt de gemeente voor grote uitdagingen, zo luidt het openingstatement. Daarmee lijken de indieners van een petitie eerder deze week al direct op hun wenken te worden bediend. Zij vroegen de nieuwe gemeenteraad zich expliciet uit te spreken voor een zelfstandig zandvoort. En het conceptraadsprogramma schetst als belangrijkste uitdaging het vinden van de balans tussen Zandvoort als aantrekkelijke badplaats voor toeristen enerzijds... en Zandvoort als prettige woonplaats anderzijds. Toerisme vormt de motor voor de economie. En dat betekent dat er ruimte moet zijn voor ondernemers... en voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Maar Zandvoort is ook een woonplaats... en dus moet er ook gezorgd worden voor een hechte gemeenschap. Een gemeenschap met een eigen cultuur en karakter die ook behouden moeten blijven als er jaarlijks miljoenen bezoekers komen. Zo valt in het concept te lezen. Verdeeld over zes beleidsterreinen is in kaart gebracht waar overeenstemming over lijkt. Op het gebied van wonen gaat het onder meer om meer mogelijkheden voor jongeren op de woningmarkt... behoud van betaalbare sociale huurwoningen prestatieafspraken met woningbouwvereniging De Kei... over het bevorderen van doorstroming en tegengaan van scheefwonen... maar ook over woningbouw in het legekomen deel van het raadhuis. Andere punten waarover consensus lijkt te zijn... zijn onder meer de terugkeer van de Formule 1... beperkende maatregelen voor Airbnb... en de verhuizing van het VVV-kantoor naar een beter bereikbare plek.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 Bij volop zonneschijn met slechts wat sluierwolken loopt de temperatuur vanmiddag op naar een zomerse 25-26 graden. De wind waait daarbij zwak tot matig uit het zuidoosten, met vanmiddag aan zee kans op een zeewind. De temperaturen zullen later vanmiddag op het strand dan ook duidelijk gaan dalen. Vanavond en de komende nacht is het helder en koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt de zon volop, maar door een winddraaiing naar noord... koelt het aan zee in de middag af met kans op zeemist. De maxima komen uit op 21 graden. In het weekend zijn er flinke perioden met zon... en wordt het zaterdag bij een noordenwind maximaal 20 graden. En zondag waait de wind uit het zuidoosten en kan het weer 23 graden worden. Zover het nieuwsbericht volgens Rico Schreuder. Zij die, op zij Zandvoort die Suidkies hele onverwachte keuzes. Dat had ik voor jou niet verwacht. Dit. Meen je dat nou? Nee, dat had ik voor jou niet verwacht. Nou ja. Dat jij met dit aankomt. Dat jij dan vijf jaar nog steeds kan verrassen. Hè? Ja, geweldig. Ja. He? Oh, heerlijk. Maar wel een blij <laughs> verrassing. Otis Redding, van Zijn album Otis Blue, een geweldig nummer. All Man Trouble, echt heerlijk. Ja, zeker, heerlijk ja. nummer. De man is ook bijna, al dik 50 jaar dood. hè? Het is toch wat. hè? Ja, en, en, en nog steeds is de muziek heerlijk om te draaien. 10 december 1967 was het afgelopen. Weet je dat zo uit je blote ja, hoofd? Ja, dat was oh, voor mij een rampdag. Nou, dat, dat merk dat het, 10, ik. Dat heeft indruk gemaakt. 10 december 1967 was het. Ja. Dat hij neerstort en een vliegtuig in, uh, in een meer in Georgia. Als ik het goed heb. En uh, toen was het afgelopen. Met hem. Ja. En hij, volgens mij is hij ook nooit teruggevonden. Meen je dat nou? Nee, volgens mij is hij nooit teruggevonden ook. Misschien leeft hij dan wel. Nee, nee, nee, nee. Huh? Wat zegt hij? Dat hij naast Elf woont. Ja, ja. Goed. Autosredding dus, Old Man Trouble. En wij gaan verder met muziek tot twee uur aan toe. Jawel! Het heet bandje The Young Rascals. En dat werd later wat afgekort tot gewoon de Rascals. People got to be free. Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts. Niet naar links. Hij kan alleen recht Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit. <lacht> Ja, gisteren was het 45 jaar geleden, hè? dat hebben we u verteld. Dat is 45 jaar geleden de grote demonstratie in Den Haag voor het behoud van Radio Veronica. Dat was gisteren 45 jaar terug. Put a little love in our hearts. in your heart and that was uh, Jackie de Shannon lazy hazy crazy days of summer those days of soda and pretzels and beer Roll out. Stop the sun and moon and sing a song of cheer Just fill your basket full of sandwiches and weenies Then lock the house up, now you're set And on the beach you'll see the girls in their bikinis As cute as ever, but they never get them wet Roll out those lazy, hazy, crazy days of Summer. Those days of soda and pretzels and beer, roll up those lazy, hazy, crazy days of summer. You wish that summer could always be here. Roll up those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and. Beer. girl and fella about a driving or some romantic movie scene why from the moment that those lovers start arriving you'll see more kissing in the cars than on the screen roll out those lazy, hazy, crazy days of summer those days of soda and pretzels and beer, roll Summer could always be here. You wish Ja, dat yeah, was Perry Como met zijn crazy hazy lazy days of uh, summer no dit Cliff. Es tu, no, Prefiero que te alames tan solo, María, María no más María no más Me pregunto qué secreto tendrás Que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores, María Cristina, María Laura Ya no más Tú no sabes que tichoso mi Si me dices quieres mira mi dulce María Ya no más María María Maria, no más. Me pregunto qué secreto tendrás. Que me gustas más que todas las otras Marías que yo conozí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María la O. María, nu no más. A mi lado muy feliz vivieras. And that was Cliff with Maria que yo quiero ten solo Maria María No más, María, María Maria María, María, María, Maria The Nafl Brothers. Bij dit weer, hè? Gewoon, zo. De Neville Brothers. En ja, Dat heten voodoo. Ik zag Dolly al een beetje. een beetje van die uh, bewegingen maken. Nee, ik had mijn poppetje al tevoorschijn gehaald. Ja. Ik zat al te prikken. Ja, ja. Ja. Prikpoppetje. Het is allemaal wel weer een feest. We gaan verder met. Uh, ja, nou ja, het is, zit er alweer bijna op. Dan loopt hier een meneer constant om me heen te draaien. Helemaal zenuwachtig van die man. Loopt me om me heen te draaien. Zijn computer doet het niet. Nou ja. Uh, wat wou ik zeggen? Ja, wat wou ik nou zeggen eigenlijk? Ik heb geen flauw idee meer wat ik wou zeggen. Oh ja, dit waren de Neville Brothers en uh, Voodoo. De laatste voor vandaag, Tulsa Time van Eric Clapton. time. En dat was Eric Clapton. En dat was de laatste van vandaag. Jawel. De zon op zoeken. Lekker zoek. De zon op. Oh, nou, dat hoef je niet naar te zoeken. Die staat duidelijk aan de hemel. We gaan eruit, dames en heren. Dit was hem voor vandaag. Voor het lunch de, voor deze donderdag. De 19e april alweer. En... Uh... Ja, daar zaten we om te wachten, hè? Ja, anders kunnen we niet afsluiten, natuurlijk. Nee, ja, Moeten ja, zo, we doorgaan, Zonder ja. de fun, geen fun. Nee, zo is het. Nee, nee, nee, nee. For all the left on the yeah, the fun ja, en met Fun We Had gaan we eruit, dames en heren. Zo dus meteen het Lucifers doosje... En uh, dan gaan wij uh, weggaan, uh, lekker de zon in. Ik en uh, doei, doei, doei, doei, ik ben er morgen uh, weer samen met, uh, met Henny Rukkert. Ja, ja. En mijn bed wel neerzetten. In ieder geval voor vandaag, uh, Dolly, bedankt uh, voor al je medewerker. In, uh, medewerking en zo. Dat hebben ja, we uh, heel graag gedaan, natuurlijk, hè. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. En eh. Uh, Oh ja, we gaan er gauw uit. Dag! Doei! Ik was te vroeg. <lacht> Goed, ik dank voor het luisteren en tot morgen. Dag!